Waarnemers denken overigens niet dat het zover zal komen. Algemeen wordt verwacht dat het Hof het ESM zal goedkeuren, maar mogelijk worden er wel voorwaarden opgelegd. De Europese Commissie. Ja, precies, die nog even. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd voor een bankenunie. Daarin staat dat de Europese Centrale Bank. een toezichtsafdeling gaat opzetten die alle 6000 banken in de Europese Unie in de gaten zal houden. Met dit voorstel probeert de Europese Commissie de Europese banken verder te verstevigen, zodat het vertrouwen in het financiële stelsel toeneemt. Daarvoor is het nodig dat de ECB vergaande wettelijke bevoegdheden krijgt om te kunnen ingrijpen bij banken en andere financiële instellingen. De ECB wordt daarbij democratisch gecontroleerd door het Europees Parlement en de Europese ministers van Financiën. Het is nu aan alle 27 landen van de Europese Unie om hun mening te geven over het voorstel voor een bankenunie. De regeringsleiders hebben gezegd dat ze voor het eind van dit jaar een besluit nemen. In de Nuon Centrale in Velsen-Noord zijn explosies geweest. Verslaggever Mark Hamer is ter plaatse bij de centrale markt. Er wordt gesproken over meerdere gewonden. Wat weet jij? Die op dit moment brandweermannen uit de centrale komen lopen. Uh, het hele gebied is afgezet. Uh, er staan hier ook nog ambulances. Uh, wat ik heb gehoord is dat er acht gewonden zijn gevallen. Drie daarvan zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Uh, dat er een eerste grote explosie was en vervolgens een aantal kleinere... Uh, wat de oorzaak daarvan is geweest, ja, dat weet men eigenlijk nog niet. Daarvoor is, dat is men nu op dit moment uh, aan het uh, onderzoeken. De brandweer gaat inmiddels wel weer de, de centrale in. Die werd eerst helemaal ontruimd. Maar nu is men dus bezig met het onderzoek. De oorzaak is nog niet bekend. Mark Hamer was dat bij de Nuance Centrale in Velsen Noord. Zo'n 10.000 stembureaus zijn open tot 9 uur vanavond. Ruim 12,7 miljoen stemgerechten kunnen vandaag een nieuwe Tweede Kamer kiezen. De afgelopen week is er fel gedebatteerd door de lijsttrekkers over onder meer Europa en de crisis... en over de manier waarop Nederland moet bezuinigen. Uit de peiling is de afgelopen dagen gebleken dat de VVD en de PvdA gaan uitmaken wie de grootste partij wordt in Nederland. SP zou de derde partij van het land worden. De afgelopen jaren waren de peilingen niet altijd even betrouwbaar. Dat komt vooral doordat het aantal zwevende kiezers veel groter is dan vroeger. Het weer vanmiddag wolkenvelden en zon. En verder trekken buien over het land. Bij matige westenwind wordt het 18 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig, vooral aan de kust. Morgen en vrijdag blijft het koel cool, met vrij veel bewolking. De mobiele telefoon die u probeert te bereiken staat niet uitgeschakeld... maar bevindt zich in een gebouw dat netwerksignalen blokkeert...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 Sven Kokkelman. Het constitutionele hof in Duitsland, Karlsruhe... doet uitspraken op dit moment over het Europees stabiliteitsmechanisme. De rechtbank is bezig met uh, een soort van, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... lange aanloop om te komen tot uiteindelijk een uh, uitspraak. Zometeen hoort u daar uiteraard meer over zodra de uitspraak er is. Verder 600 ontslagen bij de coffeeshops in het zuiden van het land... naar de invoering van de wietpas. En je ziet dus na 1 mei dat het feitelijk binnen 2, 3 weken... tot tot niks toe is afgebroken en het ochtendhumeur van Koos Postema 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Als gezegd, een heleboel rode toga's achter de rechtbank tafel van het constitutionele hof in Karlsruhe uh, Duitsland. Met uh, mogelijkerwijs een bom onder de toekomst van de euro. Want als dat constitutionele hof zou besluiten... dat steunverlening aan zuidelijke landen in Europa niet mag... van de Duitse grondwet, omdat bijvoorbeeld de bondstag... het Duitse parlement dan geen zeggenschap meer heeft... over de eigen begroting, dan zou dat een bom kunnen betekenen... onder de toekomst van de euro. Hier aan tafel Lex Hoogduin, voormalig directeur van de Nederlandse Bank. Tegenwoordig hoogleraar, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zitten te kijken met z'n allen uh, naar die uitspraak. Het is een beetje een lange aanloop uh, die de rechter neemt. Uh, namelijk alle bespiegelingen en klachten en uh, voorwaarden om te komen tot deze uitspraak. Wat staat er nou precies op het spel wat u betreft? Nou, het gaat om dat uh, Europese noodfonds, uh, het ESM... Dat uh, moet geratificeerd worden door uh, Duitsland. En uh, waar het om gaat is dat er een aantal Duitsers, 37.000 uh, Duitsers... bij het Hof geklaagd hebben dat dit uh, verdrag, het ondertekenen van dit verdrag... niet in overeenstemming is met de Duitse grondwet. En ja. dus niet zou moeten. En de crux is dat het begrotingsrecht van het parlement... daarmee in het geding zou zijn. Dat is het, zeg maar, het artikel, uh, of de artikelen in de grondwet waar men het uh, aan ophangt. Ja. Uh, dat het budgetrecht ja, van, van de Duitsers uh, staat hierdoor... Zou worden ondermijnd. Ja, goed, maar de rechter heeft in eerdere instantie al toestemming gegeven, ditzelfde Hof, voor het tijdelijke noodfonds. Dat klopt. Uh, dat, dat klopt. Uh, dus de, de verwachting in de markt op het moment is ook dat uiteindelijk uh, het antwoord ja zal zijn, maar mogelijk met een aantal uh, voorwaarden. En als ja. ik vanochtend kijk zeg maar, hoe de financiële markten zich gepositioneerd hebben, dan lijken die redelijk optimistisch dat dit. Uh, vanuit hun perspectief gezien goed zal, zal aflopen. De euro was wat uh, sterker, de Duitse rente was wat hoger. Dat zijn allemaal indicaties dat men in ieder geval niet heel erg zenuwachtig op dit moment is... dat er een uitspraak uit zal komen die uh, niet goed is uh, uiteindelijk voor, voor Europa. Maar, maar op basis waarvan dan? Want de rechter kijkt als hij zijn werk goed doet... zeker van het Constitutionele Hof... uitsluitend naar de letter en de geest van de grondwet. Toch? Ja, dat is, op, dat is inderdaad op niet heel veel uh, gebaseerd vermoedelijk. Ik neem niet aan dat er uh, lekken uh, zijn. Dus het blijft uh, toch spannend om even echt te horen... Wat de rechters zelf, die nu bezig zijn met een uitspraak daarvan, uh, zeggen. En als het inderdaad uh, ja is met voorwaarden... dan is het nog steeds interessant wat dan precies die voorwaarden zijn. Ja, want dan gaat er over die voorwaarden ook weer worden gebakken leid. En dan is automatische steunverlening... en dus ook een verdere Europese begrotingsdiscipline... Uh, geen uitgemaakte zaak. Nou, Dat ligt, ligt er heel erg aan wat die voorwaarden, uh, voorwaarden zijn. Kijk, denk voor de voor het oplossen van de schuldencrisis is van belang. Of Duitsland mag ratificeren. Laten we even aannemen dat het antwoord ja is. Maar als het tenzij is, is de vraag van... Ja, gaan die voorwaarden die dan vervuld moeten worden... eventueel nog, gaat dat veel tijd nemen? Uh, dat is op en zichzelf, die tijd is er niet, zeggen vrienden. Dat, nou, dat is in ieder geval niet prettig. Want dan heb je, blijf je langer met een te klein uh, noodfonds uh, zitten. heb je alleen dat EF, uh, EFSF. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat er voorwaarden worden gesteld. In het uiterste geval, heb ik wel gelezen... ik ben zelf geen, geen jurist, maar zou het kunnen zijn... dat men zou zeggen, ja, er moet in Duitsland een referendum... Over worden gehouden. Ja. En dat is, ja, dat is een heel ander, er zitten we in een heel ander vaarwater. Want inmiddels blijkt uit peilingen in Duitsland dat twee derde van de Duitsers tegen verdere steunverlening aan de Zuid-Europese landen zou zijn. Ja, dan, dan uh, en, da, en dat soort uh, peilingen wordt natuurlijk ook uh, verder in Europa en ook op financiële markten gezien. Dus dan zal er grote onzekerheid ontstaan over de vraag of, of Duitsland inderdaad zal gaan ratificeren als ja. die, uh, die voorwaarden zou worden gesteld. Even niet om dom scenario's te schetsen, maar toch even uh, om te kijken wat er op het spel staat. Stel nou dat deze rechter straks toch uh, zware beperkingen beperkingen oplegt aan steunverlening of een hele streep door de rekening haalt. Wat, wat gaat er dan vandaag op de financiële markten gebeuren? Nou, ik vind dat, dan, dat, zal, dat zal een zware tegenvaller uh, zijn. Dus dat zal uh, uh, met name de rentes uh, in, in Spanje en Italië uh, weer verder omhoog uh, jagen. Die waren mooi omlaag gekomen na de aankondiging van de ECB-maatregelen. Uh, ja. Maar het betekent dat... Uh, Namelijk uh, de, de geldpers aanzetten, zou ik maar zeggen. Nou, dat is, het is niet een geldpers aanzetten, maar bereid zijn... Maar zo, uh, zo wordt het uitgelegd in ieder ja, geval. Ja, maar dat is, dat, dat is, dat is niet, niet, niet correct, denk ik. Maar wat wel uh, gezegd is, dat men obligaties van die landen ook aankopen... op voorwaarde dat die betreffende landen een beroep hebben gedaan op het noodfonds. Ja. En als er dan uh, alleen nog maar dat EFSF is... Ja, dan, is dan is dat een, een relatief klein uh, fonds. En dan mag je vrezen dat de uh, financiële markten denken... ja dat fonds is misschien wel, wel op, en wat dan? Ja. En dan, uh, ja, dan ligt de bal weer bij de ECB, want dan is de enige die dan, als er onrust aanhoudt, nog de zaak kan redden, is de ECB. En die staat dan voor de keuze toch obligaties op te kopen, hoewel er niet aan de voorwaarden is voldaan. Ja, en de ECB, de Europese Centrale Bank, bij monden van uh, dienstpresident de heer Draghi, is ook beperkt in zijn bevoegdheden. Dat is namelijk afgesproken bij het verdrag van Maastricht. Die mag niet eindeloos in gang gaan? Nee, die mag, uh, die mag niet eindeloos in gang gaan. Er zijn uh, duidelijke beperkingen. Hij mag niet zeg maar in de primaire markt obligaties opkopen. Dat betekent gelijk bij uitgifte. Dus dat mag alleen maar obligaties die al in omloop, uh, omloop zijn. Ja. Dat is een beperking. Maar een andere belangrijke beperking is dat hij uh, niet zomaar uh, overheden mag financieren. En een derde, uh, eigenlijk het allerbelangrijkste is dat hij niet de stabiliteit van de prijzen in Europa in gevaar mag brengen. Ja. Goed. Met andere woorden, in afwachting van die uitspraak van de rechter, er staat veel op het spel, en dat, de kans dat hij de totale streep door de Europese rekening haalt, is niet zo heel groot, maar beperkingen en aanvullende voorwaarden, die zouden nog wel eens goed in het eten kunnen gooien, dat is dan het belang van de uitspraak. Ja, de, de, de, ik ben geen rechter, maar, uh, geen jurist, maar dat is inderdaad de verwachting. Uh, een ja met een aantal voorwaarden. en uh, de, ja, Waar we op moeten wachten is wat dan die voorwaarden eventueel zijn, en of die voorwaarden inderdaad ja, iets zijn wat je bij wijze van spreken in een paar dagen kunt oplossen. Of ja. dat dat toch uh, zwaarwegender is. Goed, um, we kijken nog even met één schuin oog richting de rechtbank, waar de rechter nog steeds bezig is met het uh, voorlezen van uh, de uh, van het vonnis. En dit zijn nog steeds de aanloopopmerkingen, als ik ze zo mag omschrijven, richting dat vonnis. Dus ik stel voor dat, u zo meteen, dat we u zometeen terug horen in de uitzending. Dorad Meegent zit trouwens ook naast mij... om zometeen met Duitsland en de hele financiële wereld te kunnen schakelen... voor de gevolgen van deze uitspraak. Ik ben er helemaal klaar mee. De Wietpas, in mei begonnen als een experiment in Zuid-Nederland. Criminaliteit en gezondheidsproblemen... denken wij te kunnen aanpakken met de Wietpas... Maar met grote gevolgen. De zaken gaan uitermate belabberd. En sterker nog, ik ben hoorkapotier, dus ik ben wel wat gewend. Uh, ik vind niet dat, dat iemand uh, moet kunnen zien dat ik, dat ik wiet gebruik. Deze week in KRO goedemorgen Nederland. De wietpas. De coffeeshops in het zuiden van het land, dames en heren, zitten in zwaar weer. De wietpas zorgt voor lege shops en ontslagen zijn onvermijdelijk. Hoort u in deel 3 van de Wietpas, gemaakt door Thijs Poens.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 Volgens de stichting Belangenbehartiging Shop Personeel Nederland... zijn inmiddels 600 ontslagen gevallen. We stappen naar binnen bij Coffeeshop De Toermerlijn in Tilburg... waar nu één verdwaalde klant zit, terwijl de zaak daarvoor floreerde. De zaken gaan uitermate belabberd. Na drie maanden is de stand van de zaken... dat we dus nog steeds erg weinig inschrijvingen hebben... En Dames en heren, we onderbreken deze Reportage, want het vonnis ja, vo vo vo vo vo vo is aanstaande van de rechter in Karlsruhe. Hij zet zijn pet op en gaat die nu het vonnis vo lezen. Artikel 8 Absatz 5 Satz 1 des Vertrages zur Einrichtung des europäischen Stabiliteitsmechanismus: sämtliche Zahlungsverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus diesem Vertrag der Höhe nach auf die in Anhang 2 des Vertrages genannte Summe in dem Sinne begrenzt, dass keine Vorschrift. Des Vertrages so ausgelegt werden kann, dass für die Bundesrepublik Deutschland ohne Zustimmung des deutschen Vertreters höhere Zahlungsverpflichtungen begründet werden. Zweitens, die Regelungen des Artikel 32 Absatz 5, Artikel 34 und Artikel 35 Absatz 1 des Vertrages zur Einrichtung des europäischen Stabilitätsmechanismus nicht der umfassenden Unterrichtung des Bundestages und des Bundesrates entgegenstehen. Zugleich mit diesem Urteil verkünde ich im Namen des Volkes einen Beschluss zum Hilfsantrag des Antragstellers zu Römisch 1. Der Antrag bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache dem Bundespräsidenten zu untersagen, den Vertrag vom 2. Februar 2012 zur Einrichtung des europäischen Stabilitätsmechanismus zu ratifizieren, solange nicht der EZB-Rat seinen Beschluss vom 6. September 2012 über den Ankauf von Staatsanleihen aufgehoben hat, und in rechtlich verbindlicher Weise sichergestellt ist, dass ein solcher Beschluss nicht wiederholt wird, wird abgelehnt. Der Vortrag des Antragstellers gibt keinen Anlass zu einer vom heutigen Urteil abweichenden Entscheidung. Unabhängig von der grundsätzlichen Frage, inwieweit die Verfassungsmäßigkeit eines Aktes der deutschen Staatsgewalt nachträglich dadurch infrage gestellt werden kann, dass ein unabhängiger dritter eigenes Verhalten daran knüpft, ist bei summarischer Prüfung im vorliegenden Verfahren der einstweiligen Anordnung nicht ersichtlich, dass die Vereinbarkeit des Vertrages zur Einrichtung des europäischen Stabilitätsmechanismus mit dem Grundgesetz, soweit sie mit der Verfassungsbeschwerde nach Artikel 38 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 und Absatz 2 sowie Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes gerügt werden kann, van de aankundiging de Europese Bank over hun künftiges vorgehen in bezoek op de aankoop van Staatsanleihen afhangen, kunnen. Bitte nemen ze plaats. van de rechter. Snel door naar Dorot Megens. Ja, Duitse constitutionele Hof heeft dus zojuist uitspraak gedaan... over de vraag of dat ESM al dan niet strijdig is... met de Duitse grondwet. Correspondent Tim de Wit nu in Berlijn. Ja, Tim, eh, eh, het lijkt erop dat, eh, dat dat niet zo is. Hè? Niet in strijd met de grondwet, zei de rechter. Ja, inderdaad. Ja. Hij noemde een, een aantal hele ingewikkelde juridische uh, voorbehouden daarbij, uh, daarbij op. Nou, op zich is dat het belangrijkste nieuws natuurlijk dat, er, uh, um, dat het ESM dus wel een doorgang kan vinden. Daar zal ongetwijfeld opgelucht over, uh, over worden ademgehaald, in, met name in Europa. Um, ja, die voorbehouden zitten hem, zit hem, uh, er vooral in dat er dus een soort bovengrens moet komen voor Duitsland uh, wat betreft hun aandeel aan het ESM. Op dit moment uh, is Duitsland voor maar liefst 27% aandeelhouder, zou ik maar zeggen van het ESM. Uh, daar zit 700 miljard euro in. Duitsland is goed voor 190 miljard. Daar mag niet zomaar meer geld bij komen. Dat vindt uh, het hof dus heel belangrijk. En verder wordt op dit moment dus nog meer uitgelegd over uh, wat er nog meer voor voorwaarden aan worden gesteld. En uh, die, die bovengrens van 27, dat is ook inderdaad waar rekening mee werd gehouden. Er werd gezegd van waarschijnlijk mag het wel, maar ze komen met wat aanvullende voorwaarden. Dit is er een van. Klopt. Ja, ja, dit is echt wat uh, van tevoren al enigszins werd verwacht. Uh, dus dat, uh, dat is op zich um, uh, ja, inderdaad de verwachting... Waar, waar de meeste mensen rekening mee hadden gehouden. Uh, en, ja, en op dit moment is het, uh, spreekt de rechter nog uh, zijn verdere aanvullingen aan op uh, uh, het vonnis. Uh, dat zal nog uh, ik denk een minuut of tien duren. En dan vervolgens zal hij nog veel gedetailleerder ingaan op het vonnis. Uh, het is natuurlijk heel juridisch uh, ingewikkeld. Maar zeggen. Uh, er worden allerlei artikelen natuurlijk bijgehaald. Het is echt letter voor letter... Naast de grondwet gelegd of het wel of niet mag. Dus ja, dat zal nog enige tijd uh, in beslag nemen. Okay. We gaan uh, naar, uh, naar Brussel. Naar onze correspondent Tijn Sade daar. Uh, Tijn, hoe, is er, uh, hoe zal er in Brussel gereageerd gaan worden, denk je? Want het is nog heel vers. Hadi. Ja, de Europese Unieleiders zijn op dit moment allemaal in Straatsburg, waar het Europese parlement bijeen is. En daar hield Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, zijn jaarlijkse State of the Union. Hij ronde op tijd af, ruim voor tien uur, want iedereen wilde daarna ook inderdaad meteen live meeluisteren naar de uitspraak in Karlsruhe. Nou, je kunt er wel van uitgaan dat daar ja, in de meerderheid natuurlijk met veel opluchting is gereageerd. Uh, nog altijd zijn er zorgen, wat stellen die voorwaarden voor uh, die Karel Schroeder zeg maar nog instelling brengt, gaat dat nog vertraging opleveren? Maar in ieder geval grote opluchting, want ja, je kunt toch echt zeggen het is inderdaad wel of niet een bom onder de eurozone. Nou, die is er dus niet. Zonder Duitsland zou er geen groot permanent noodfonds komen. Dan zou daardoor ook de centrale Europese bank niet in actie kunnen komen om landen als Italië en Spanje tegemoet te komen. Nou, dat kan nu dus, zoals het eruit ziet allemaal wel. Dus ja, in het Algemeen grote opluchting. En, en, en hoe nu verder? Het traject uh, verder, Tijn? Nou ja, dat, uh, ze zijn uh, nu echt, uh, ze willen heel snel allerlei dingen nu gaan doorvoeren. Daar ging het over, uh, ook in de State of the Union van uh, Europees Commissievoorzitter Barroso. Uh, nu met dit Duitse ja kan men dus door naar een economische en monetaire en politieke unie. Alles om dus die eurozone te redden, om in het vervolg dat allemaal te voorkomen. En Barroso die heeft vandaag ook, en dat is nieuw uh, nieuws, dat was al uitgelekt, maar nu in ieder geval officieel, er komt ook een zogeheten BankenUnie, een, uh, ja, een uh, Europese bankentoezicht. Alle 6000 banken in de Europese Unie moeten op termijn, uh, in ieder geval uh, eind volgend jaar, allemaal uh, ja, kunnen worden uh, gecontroleerd door toezicht de van Europese de, van de, van de, centrale bank. De ECB, Precies, ja. dat is helder. Ja. Tijn vanuit Brussel, dankjewel. Um, wij gaan nog even naar de beursvloer. Uh, Peter van der Meerschout, onze even. Peter wat we dan willen weten is, hoe reageren de beurzen op dit nieuws? Nou, dat is het opgelucht. Het ja. was misschien al een klein beetje ingeprijsd. Maar ik zag in een aanloop naar um, uh, laten we zeggen de uitspraken in Karlsruhe... dat er een nogal nerveuze stemming was. Um, we stonden eerst een beetje ook op de AIX. 0,5% in de plus. Naarmate die uitspraken aankwamen en al dat voorstellen... maar duurde en duurde en duurde, zakte de beurs een beetje weg. Toen de uitspraak er was, toen schoot hij omhoog. En de euro noteert nu ook echt de hoogste stand in ongeveer een maand tijd op 1,29 dollar. 29. Je ziet het ook gelijk terug trouwens in de rentes... die de Spaanse-Italiaanse overheden moeten betalen... als zij geld willen lenen op de kapitaalmarkt. En die rentes die waren natuurlijk al um, um, gedaald... naar aanleiding van uh, het reddingsplan van de ECB vorige week. Nou, die rentes blijven nu mooi liggen. In Italië staat altijd nog op een rente van 5% die ze moeten betalen. Dat geldt ook voor Spanje. Spanje betaalt 5,6%. En ook daar in Spanje en in Italië staan de beurzen hoger. Dus opluchting bij beleggers. Overigens ook bij beleggers natuurlijk in... Duitsland, maar ook beleggers in Frankrijk zijn er blij mee. Dat betekent namelijk, die Franse banken... die hebben uh, nog heel veel staatsobligaties in Italië en in Spanje. En uh, nu met het feit dat het doorgaat, dat de ESM door kan gaan... onder voorwaarden natuurlijk dat nog wel. En we weten niet precies wat die voorwaarden zijn. Het zijn er zijn toch heel veel mensen op de beurs die hier opgelucht adem mee halen. Ja, de AIX staat trouwens bijna een procent nu in de plus. Een procent in de plus, kijk. Daar laten we het voor dit moment even bij. Peter van der Meerschout was dat vanaf de redactievloer over de beurs. Duitse Hof, het constitutionele Hof in Karlsruhe... is dus akkoord gegaan met het ESM. Het is in overeenstemming met de Duitse grondwet. En er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uh, een van die voorwaarden is een bovengrens... voor de Duitse deelname van 190 miljard. En er zijn meer voorwaarden, daar horen we later meer over. Terug naar Sven Kokkelman. Dankjewel, al En hier aan tafel nog steeds Lex Hoogduin, eh, voormalig directeur van de Nederlandse Bank en tegenwoordig hoogleraar eh, eh, Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Um ja, die voorwaarden, want die hebben we nog niet helemaal in kaart. De bovengrens is er dus wel, 190 miljard. En ik hoorde de rechter, als mijn Duits goed genoeg was tenminste zeggen... dat het budgetrecht van de Bondsdag, het parlement, dus niet mag worden aangetast op nee. geen enkele manier. Nee. Met andere woorden, dat betekent dat Angela Merkel niet haar uh, vrije gang kan gaan. Ze kan niet haar vrije gang gaan, maar dat uh, was, was eerder eigenlijk al toegezegd dat uh, het Duitse parlement... Zoveel mogelijk betrokken zal worden bij, bij mogelijke uitgaven van dat ESM. Dus in die zin denk ik niet, niet heel veel nieuws voor zover ik het nu kan zien. Die bovengrens, dat was een beetje inderdaad wat nu ook verwacht werd. 190 miljard. 190 miljard. Waarom dus is die gebaseerd het eigenlijk? Dat, nou, de, de, de, totale, de totale verplichting in het fonds is 700 miljard. En daar heeft ieder een aandeel in gerelateerd aan de omvang van zijn economie uh, vooral. En uh, dan kom je bij Duitsland kom je uit op die 190 miljard... zoals je voor Nederland op die, op ongeveer op die 40 miljard Maar nou komt het interessante. Want er zijn ook mensen die zeggen... als je, stelt dat Griekenland er straks toch uitvalt... en je hebt een, een noodfonds nodig om Italië en Spanje overeind te houden... dan is die 700 miljard niet meer genoeg. Dan moet je naar de 2000 miljard. En als de Duitsers dan dus meer dan 190 miljard moeten gaan bijdragen... om de Europese Unie in financiële zin overeind te houden dan is daar toch een acuut probleem? Of, of zie ik Het dat is niet acuut, uh, omdat uh, we daar niet, uh, niet aan zitten op dit moment. Maar dat is wel precies uh, wat, wat in de verdere toekomst... Uh, toch nog wel weer een probleem kan, uh, kan zijn. Kijk, nu, nu in eerste instantie is dit, uh, is dit even binnen. Uh, zeg maar, Ligt de bal vooral en liggen de risico's vooral... In Spanje, de Spaanse overheid, die zal uh, nu een beroep moeten gaan doen. Op die, uh, eerst moet de fondsen geratificeerd worden, de ESM, maar dan zal er een beroep moeten komen vanuit de Spaanse overheid. Uh, daar, daar zijn nu middelen voor, want dat zal in eerste instantie, als de markt blijft zoals hij nu is, een voorzorgsprogramma uh, zijn. Dus er hoeven, hoeven niet echt middelen ingezet te worden. Uh, maar Rajoy is tot nu toe niet heel erg enthousiast geweest nee, om naar, naar die, uh, naar die fondsen te zelfs. gaan en dat is dus nu een risico. Dat moet hij wel echt gaan doen, want uh, als hij dat niet doet, dan zal op een gegeven moment zal de markt toch weer gaan uh, omdraaien. Stel dat hij dat wel doet en er komt een uh, daar ja, je is de premier van Spanje. Ja, dat is de premier van Spanje. Dan kunnen we weer even voort, maar dan is het inderdaad nog steeds uh, de vraag of die fondsen gezamenlijk uh, groot genoeg zijn om echt uh, ja gevoel van uh, comfort. Ja. van zekerheid te geven bij partijen op financiële markten... ook partijen die beleggen. Ja. In Spanje en Italië... Het, het, het kan dan best zijn dat als er ergens een tegenslag is in Italië of Spanje... het markt toch weer zenuwachtig wordt. Mijn opvatting is steeds geweest... dat die fondsen eigenlijk aanmerkelijk groter moeten, uh, moeten zijn. Ja. En dat probleem uh, is uh, in Karlsruhe niet opgelost. Duitsland heeft die uh, fondsen nooit groter willen maken. En het is nu in ieder geval weer moeilijker geworden... Voor de Duitse overheid. Eh, omdat als het nodig is. Eh, voor elkaar te boksen. Dan gaan we opnieuw een procedure invoeren. Juist, met andere woorden. Als de, ik, bedoel, we halen het nu even opgelucht adem. althans de mensen die van Europa houden. en die eh, de welvaart hier willen behouden. En, en, en de euro overeind willen houden. mensen die daar vanaf willen, die denken. Nou ja, dat is misschien een je weet het maar niet. Uh, maar. Um, uh, het is dus voorlopig opgelucht ademhalen. Ja, ik, ik, ik zelf denk dat dit, uh, dit, zijn, dit is een belangrijke stap is, zonder twijfel. Ook de, de, de plannen voor de bankenunie uh, zijn belangrijk. En wat later in oktober uh, als uitwerking van plannen die Van Rompuy eerder heeft ge, ge, uh, gelanceerd... zal worden gepresenteerd, is uh, belangrijk. Dus we zetten stappen uh, vooruit. Ik zelf denk dat we hier dan eigenlijk nog niet uh, het lek definitief boven water hebben. Dat het eigenlijk toch nog steeds past in een scenario waarin we uh, voortmodderen. Ja, Want uh. laten we niet vergeten dat de Trojka... Hè, dus de Europese Unie, het IMF en uh, de ECB... Uh, die zijn in Griekenland op bezoek geweest. Ja. En Ik zag ze daar de trappen aflopen van de week met de mededeling... het is niet goed, het is niet goed genoeg. Met andere woorden de dreiging dat Griekenland de eurozone zal verlaten is nog steeds niet geweken. Nou, het, het, Griek, het Griekse programma is inderdaad uh, nog niet uh, terug op het spoor. En waar, waarnaar gezocht wordt is denk ik een oplossing die toch eigenlijk ook weer neer zal komen om het probleem toch maar weer even verder vooruit te schuiven. Er wordt gezocht naar, naar, naar maatregelen om Griekenland toch wat meer lucht te geven. Zonder dat dat uh, zichtbaar uh, veel geld kost. Dan zeg ik het een beetje, een beetje cynisch, uh, maar daar gaat het op neerkomen. Ja. Uh, een maatregel waarover je veel hoort praten op dit moment is om de rente die Griekenland betaalt over de eerste leningen die ze hebben gekregen, die relatief hoog is, om ja. die. Wat naar beneden te, verlagen. te Ja, ja en dan wat... gaat er geen extra geld van ons naar Griekenland toe, maar er komt minder van Griekenland na, t, uh, terug naar ons. Als ja. ik begrijp je wat ik bedoel. Ja. Uh, een oplossing waarbij je uh, Griekenland meer tijd geeft, die helemaal niets kost, lijkt mij heel moeilijk. Ja. Voor te stellen. Maar daar zal het op neer gaan komen. En dan, ja. Ja, dan is, daarmee heeft Griekenland weer wat meer lucht. Ja. Maar ook daarvoor geldt. Uh, dat is niet het eind van het verhaal. Nee. Dus politiek gezien is dit een belangrijke uitspraak. Omdat de dames en heren politici, de regeringsleiders die in Brussel samenkomen. nu voorlopig even verder kunnen. Maar als je praat met financieel-economen. Uh, van wie u er een bent. dan, zeg, dan zegt u. Ja, het is maar eigenlijk tijdelijk opgelucht ademhalen. want je hebt straks een groter noodfonds nodig. En daar ligt u dus een extra barrière opgelegd. door de Duitse constitutionele ja. rechter. Wat je je eerst nodig hebt is dat, uh, dat de overheden, en met name de Spaanse, nu gaat meedoen. Ja. Dat het Griekse probleem inderdaad uh, op, een, op een aanvaardbare manier uh, weer wat uh, naar voren wordt geschoven. En op de langere termijn is dus inderdaad de vraag of je met zo'n. Toch nog steeds een relatief beperkt uh, noodfonds. Alle stormen aan kunt. En daar heb ik uh, ja, toch, toch sterke twijfel over. Maar en dan laten is er dus open, opnieuw dan, dan is het... dat het werkt? Ja. Nou ja, dat, uh, dan is er dus wel een, aan, uh, een aanvullende barrière opgeworpen nu door de Duitse constitutionele rechter. Nou ja, ik, Vanwege het uh, plafond van 190 miljard. Dat is nu formeel gezegd. Ik, kan me, ik had me ook niet kunnen voorstellen dat Duitsland zonder deze uitspraak van het Hof. Uh, op een achterna bij wijze van spreken, die 190 miljard had uh, verhogen. Maar dat ligt nu wel heel duidelijk uh, vast. Goed, de rechter is nog altijd bezig met het voorlezen van uh, de kleine lettertjes bij dit vonnis. Uh, daar horen we later vandaag dus uh, meer van. In ieder geval hartelijk dank voor uw toelichting uh, bij uh, deze uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof in Karlsruhe. Lex, gedaan. Thang. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Vanavond zijn de verkiezingen. Uh, ik zie u graag terug bij uh, KRO's Oog en Oog, want dat zendt uit op Nederland 2, net op het moment dat de exitposter zijn en uh, de uh, verkiezingsuitslagen van de kleine gemeenten binnenkomen. Dus kijk... Vooral ook even tussendoor bij de verkiezingsuitzending naar Nederland 2. Ik ontvang daar Hans Wiegel en ga met hem praten hoe het verder moet in de formatie. Hij gaat dus formeren. Karl-Johan de Zwart. Voor het zover is de stemming van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Carla van Balen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, komt ons vertellen of we met die nek aan nek race tussen de P van de A en de VVD in een uh, unieke situatie zitten. Of dat dat eerder is voortgekomen en ook hoe dat toen afliep. Zometeen in de stemming van Nederland. Na, ja, daar is hij weer. De hoofdpunten van het <lacht> nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Duitse Constitutionele Hof. Heeft bepaald dat het Europese noodfonds ESM in overeenstemming is met de Duitse grondwet. En daarmee is een van de belangrijkste hobbels genomen om het reddingsfonds voor de euro van start te laten gaan. Klagers bij het Hof waren bang dat het hulpfonds een greep in de Duitse schatkist kan doen zonder dat de bondsdag daar nog iets over te zeggen heeft. Maar volgens het Hof is daarvan geen sprake. Het Duitse parlement houdt de bevoegdheid over de bedragen die in het noodfonds worden gestort en het moment waarop dat gebeurt. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd voor een bankenunie. Daarin gaat de Europese Centrale Bank een toezichtsafdeling opzetten... die alle 6.000 banken in de Europese Unie in de gaten zal houden. Met dit voorstel probeert de Commissie de Europese banken verder te verstevigen... zodat het vertrouwen in het financiële stelsel toeneemt. En in de Nuonscentrale in Velsen-Noord zijn explosies geweest. Daardoor zijn acht mensen gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland was er eerst een grote explosie... en werd die gevolgd door een aantal kleinere. De Nuonscentrale is ontruimd. Het zijn de hoogpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij hoogmade 4 kilometer na. Een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Carl-Johan de Zwart. Een hele goede morgen. Welkom bij de stemming van Nederland. Nou, eindelijk is het zover. De lijsttrekkers kunnen niets meer doen. Het is aan de kiezer nu. Maar geflyerd wordt er nog wel. En de partij waar Joris Kreugel nog geen t-shirt van had aangetrokken... is die van de SP. U beslist in het stemmokje. Dan doet u uw ogen dicht en dan pakt u de potlood je en dan, dan prikt u. Uh, zo zal het wel zijn. Ik heb geen idee. zatje prik, ja. Kan toch eigenlijk ja, helemaal? Ja, het mag. Maar ja, ja. En verder heeft Leon Verdonschot ook op deze verkiezingsdag weer een mooie toepasselijke plaat voor ons uitgezocht. En we, zijn, we spreken met Carla van Balen, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. En daarmee leggen we de linken van deze verkiezingscampagnes met het verleden. En hoe gaat het formeren straks verder? Welkom, mevrouw van Balen. Goedemorgen. Drie uur geleden gingen de stemhokjes open. Heeft u al gestemd? Nee, want ik moest met de trein vanuit Nijmegen hier naartoe komen. Dus ik dacht, dat doe ik. Aan het eind van de middag. Ah, vindt u het moeilijk om een keuze te maken? Um, ja, ik ben zelf vrij vast in mijn keuze. Maar ik heb toch ook wel wat zitten twijfelen. En ja, waar, waar zat die twijfel dan in? Ja, die twijfel um, zat toch in de wijze waarop de partij... Ik blijf natuurlijk een beetje vaag hè, welke partij dat is. Maar hoe de partij uh, de afgelopen tijd had geopereerd. Want daar was u uh, juist wel tevreden over of juist niet? Beide. Haakt u af? Nou, beide. Dus met een, een frisse blik uh, op alle partijen hoe ze het doen. Veel mm -hmm. nieuwe mensen. En eigenlijk geldt dat veel meer op bij ongelooflijk veel mensen. Dus het zweeft, het opnieuw nadenken van twee jaar geleden heb ik op deze partij gestemd. Maar hoe ga ik het nu dit jaar doen? Ja, een derde van de kiezers uh, zweeft eigenlijk. Hè? Dat is echt heel veel. Ja, en daarvan is dan de helft heeft dan vandaag wel zijn keuze bepaald. Ja. Nou, dat is maar goed ook. Ja, precies. Uh, <laughs> U bent gespecialiseerd in informatievorming. Veel mensen verwachten een middenkabinet met CDA, VVD, PvdA. Is dat ook uw verwachting? Ja, dat verwacht ik wel. Ja? Omdat uh, aan de vleugelkanten de SP aan de ene kant. Aan de andere, als grote partij, hè? aan de andere kant de PVV... of daar goed mee samengewerkt kan worden. Dat is dus heel ingewikkeld. Omdat als de PVV, of de PVV nou laten we wel wezen, het niet het experiment... zoals het gegaan is in de afgelopen twee jaar... Zijn, ja, dat is toch dusdanig verlopen dat veel mensen zeggen... nou laten we dat maar niet weer opnieuw doen... Mm -hmm. Dus daarmee valt die kant af. En als dan de SP erbij zou komen... in een combinatie met bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... dan is de derde partij die nodig is... die denkt dan, ik zit met een heel groot linksblok. Ja. Is dat plezierig? Nee. Dus daardoor is de verwachting... Uh, ook bij mij, maar dat moet allemaal nog maar blijken, want vandaag is verkiezingsdag. Maar dus ook bij mij de verwachting dat het een middenkabinet... dat dat vooralsnog de grootste kans ja, maakt. En VVD en PvdA zijn in ieder geval tot elkaar veroordeeld. Dat is wel eigenlijk ja. een conclusie die we al kunnen trekken bijna. De, de, als de uitslag zo wordt als we allemaal verwachten... en dan ja. gaan we allemaal af op de peilingen. Mm -hmm. Als dat zo is, ja, dan is de kans erg groot dat zij beide in een ja. kabinet komen. Wat nog niet 100% zeker is, hè? maar een grote kans. We gaan straks uitgebreid verder praten. Maar eerst gaan we naar muziekkenner en journalist Leon Verdonschot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben uh, weer heel nieuwsgierig naar wat je hebt uitgezocht voor ons op deze verkiezingsdag. Ja, nou, ik ben zelf gaan stemmen vanochtend om negen uur. Um, um, en een week of twee geleden wist ik wel op welke partij. Ik heb nog één keer getwijfeld en daarna eigenlijk niet meer. Um, want ik las laatst een, een heel groot deel, ja, je zei het net zelf al, een deel van de kiezerspost... echt het alle, allerlaatste moment als ja. in het stemhokje zelf uh, het besluit neemt. Ik vraag me altijd af hoe dat werkt. Hè? Wat dat, wat, dat geeft dat dus iets op het laatste moment de doorslag. Ik vraag me, als dat dan het laatste nieuwsbericht... Uh, dat je las, of het laatste gesprek dat je voerde. Of ja. Met welk, welk been je uit bed stapte die, die dag? Het of je, op je, je denkt gekeken. op het laatste moment nog even aan je ouders. Mijn verhalen stonden ja, altijd ja. dat, ik doe het toch maar weer wel gewoon. Ja, precies. Maar wat, wat ik meer dan niet uh, begrijp, wat, wat ik gewoon echt niet wil begrijpen, dat zijn mensen die vandaag uh, niet gaan stemmen. Uh, ik zag vanacht, vanochtend weer dat, uh, die enorme keuze uit kandidaten en partijen. En ik dacht, je hebt eigenlijk je hebt echt, voor, voor iedere opvatting in het land, heb je wel een partij. Ik bedoel, ik verwacht je heel veel van de overheid, dan weet je wie je moet stemmen. Wil je helemaal geen overheid meer, daar is zelfs een partij voor. Wil je meer economische groei, wil je meer groene groei... Wil je meer spirituele groei, wat dat ook mogen zijn? Daar is zelfs een club voor. Wil je meer Europa of minder islam? Meer weken, geen bierindustrie meer. Voor al die opvatting is een partij. Er is zelfs nu een partij van mensen die uh, niet zozeer denken dat het, onze gevaren uit het buitenland komen, maar van uh, andere leven op andere planeten. Daar kun je zelfs op stemmen. Ja. En, en het, het, het nieuwsbeeld dat mij de afgelopen jaren het meest uh, is bijgebleven, wat me het meest getroffen heeft, is dat beeld jaren geleden van die mensen in Irak... die voor de eerste keer in hun leven mochten stemmen... nadat nou ze bevrijd waren van Saddam Hussein. En er was er een groot gevaar van aanslagen... op die stemhokjes, op die stemlokalen. En toch stonden die, al die mensen daar... met gevaar voor hun eigen leven... omdat ze, oh, omdat ze wel deelnemen de aan het hoogste groet... in de samenleving, namelijk een vrijheid. En daar vond ik het zo spuitend. Afgelopen weekend waren er een paar linkse betogers in Utrecht... die uh, hun, hun stemkaarten openbaar verscheurden. Dat is dus iets waar mensen in andere landen... nog steeds iedere dag het leven voor En... Die vandaag thuis blijft, dat vind ik echt, die moet vanaf morgen zijn mond houden. En dan wijs je dit systeem af, prima, maar stem dan blanco. En vind je het allemaal één grote grap, zelfs dan is er een kandidaat voor je. Je hebt onze nationale gekke Henkie Johan Flemmings, die vindt dat het bier goedkoper moet zijn. Ja, dat vind ik een volstrekt decadente stem, maar het is in ieder geval een stem. En welke plaat nou, had ik... je bij deze, uh, nou ja, maar wel, ja, ik vind het ook wel een mooie redenering eigenlijk hoor. En Carlo van Balen zit ook met de duim omhoog. Maar welke plaat had je hier nou bij in gedachten? Ik heb een plan gedachten die wat mij betreft vandaag de hele dag op iedere radiozender mag klinken Even van de mooiste en relevantste nummers alle tijden. Woody Guthrie met This Land Is Your Land. This land is your land and this land is my land.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 my footsteps the sparkling sands of her diamond deserts all around me a voice was a sounding this land was made for you and me there was a big high wall there that tried to stop me the sign was painted said private property But on the backside, it didn't say nothing This land was made for you and me When the sun comes shining, and I was strolling And the wheat fields waving, and the dust clouds rolling The voice was chanting, as the fog was lifting This land was made for you and me This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. helemaal gelukt om hem af te stoffen. Deze plaat uit 1944. This Land is Your Land van Woody Guthrie. Nou, de stemlokalen zijn inmiddels geopend en iedereen wacht natuurlijk in spanning vanavond af. Maar morgenochtend moeten de politici alweer om de tafel om na te gaan denken over een nieuwe coalitie. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? U hoort daar net al even het directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Carla van Balen. Eh, nogmaals welkom. Ja De afgelopen weken waren we natuurlijk getuigen van een hoop vuurwerk. Eh, u bent parlementair historicus. Wat viel u nou vooral op? Even met die blik ook naar het verleden? Ja, wat mij opviel was dat de campagne startte met... dat wordt waarschijnlijk een tweestrijd tussen Rutte en Roemer. Ja. En al binnen de kortste keren veranderde dat in een tweestrijd... rutte samson Dat was dus heel erg opmerkelijk. Ja. En ligt dat aan Roemer of ligt dat aan het, uh, aan het talent van Samson? Of aan allebei? Nou, ik vermoed het talent van Samson. Er was een verkiezingsdebat op tv en dat deed hij zo goed dat vanaf dat moment hij in de peilingen begon te stijgen en dat bleef maar doorgaan en dat deed mij sterk denken aan 2003 toen hadden we een verkiezingscampagne in de maand januari net als nu duurt in nederland altijd heel kort drie weken ja. en toen begon um, bos die was ook nieuwe leider van de partij van de arbeid wouter bos toen. ja wouter bos precies die begon vrij aarzelend uh, toen was er ook een tv-debat waarin hij het goed deed. En precies hetzelfde verhaal. Die ging stijgen stijgen en stijgen. En hij had steeds gezegd, ik blijf in de Kamer, wat er ook gebeurt. Maar aan het eind van de campagne werd hij zo groot... en haalde hij bijna balkenende. En dus toen was het nog CDA, ja. PvdA. Haalde hij bijna balken in, in de peilingen. En toen werd zich gezegd, ja, maar dan moet u toch ook misschien premier worden. Ja, en dat, dat lijkt nu toch ook te gaan gebeuren, eigenlijk. Daar lijkt het dus sterk op. Ja. Alleen dus nu niet uh, CDAP van de A, maar VVD. Ja, VVD nou A. mogen historici nooit zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. Heb ik altijd begrepen. Um, ja, klopt. Toch lijkt dat wel te gebeuren dan. Um, ja, uh, daar lijkt het heel erg op. Maar in die zin lijkt het ook weer op de campagne van twee jaar geleden. Uh, toen uh, was er ook een nieuwe leider, was Cohen bij de Partij van de Arbeid. Ja. En toen werd het op het laatst ook die nek aan nek race. Dus... Dat is een opvallende vergelijking, toch? Ja, nou, leek Emiel Roemer de verrassing te worden. Uh, zijn opmars, u zegt het net al, stokte eigenlijk in het zicht van de haven. Is dat iets wat we in het verleden hebben meegemaakt? Dat iemand, nou ja, maar even zo noemen, te vroeg piekt? Uh, ja, dat is ook wel eerder gebeurd. Uh, diezelfde verkiezingen van 2003... Hadden, uh, had men grote verwachtingen van de nieuwe leider van de VVD. Dat was toen Salm uh, En die was uh, heel kundig minister van Financiën geweest... Die ging de VVD trekken. Ja. En toen werd er in een van de eerste verkiezingsdebatten gezegd... waar dus Wouter Bos het zo goed deed, van... nou, Salm valt een beetje tegen. En dat bleef, dat bleef ook toen aan hem kleven. Mm -hmm. En, dan, en dan, dat tijd dat keer je dan ook niet meer? Nee, dat, dat zie je dat, ook. Precies, en dan kun je nog allerlei pogingen doen. Dat deed de VVD toen van gaan zeggen van... ja, maar het is heel gevaarlijk als de Partij van de Arbeid... Uh, uh, gaat regeren, onbetrouwbare partijen. Dus dan wordt de campagne wat harder. Mm -hmm. Maar dat had ook toen uiteindelijk niet veel invloed op het eindresultaat. Uh, nee, die grote verschuivingen die je dan ziet hè, in de peilingen. Um, uh, zijn, is dat iets van deze tijd? Want dat, is, dat had je vroeger toch niet? Dat was een soort van meer, hoe, hoe zeg je dat, een, een geleidelijke weg. Ja, dat klopt. Als je het even heel met grote stappen door de geschiedenis gaat... dan waren de jaren 50 en 60... Uh, leveren de verkiezingen niet heel veel grote verrassingen op. Drie, een verschil van drie zetels, twee zetels, vijf zetels was al enorm. Ja. Dat gaat veranderen in de jaren 70 en 80. En dan krijg je dat verschijnsel van de zwevende kiezer. Ja. Dat worden er steeds meer. En dan krijg je voor het eerst verschuivingen van wel tien zetels. Nou, dat, was, dat vond men enorm. He, dus nogmaals, jaar 70, jaar 80. Maar nieuw vanaf de jaren 90 is dat je echt verschuivingen kunt krijgen... bij verkiezingen van 20 zetels. En dat hebben we dus vanaf 94, toen duikelde het CDA met 20 zetels... Uh, hebben we dat een aantal keren gezien. Uh, nou, Neem de LPF, nieuwe partij, kwam hulp met uh, 26 zetels binnen in 2002. Dus die enorme... Hoe kan uh, dat? Want, uh, want ook die zwevende kiezer, dat is toch ook een fenomeen... Ja, dat kenden we wel, maar niet zo, ja. niet zo uh, massaal zoals ja. dat nu is. Wat zegt dat over ons? Ja, dat zegt over ons dat we vroeger... De, hè, dan komt altijd het bekende term van de verzuiling erbij... Ja. En dat mensen vroeger heel erg tot een bepaalde gemeenschap... een kerkgemeenschap behoorden. De kerk was ook een belangrijke factor daarin. En binnen die gemeenschap behoorde ook een bepaalde politieke partij. Ja. Uh, u zei het er net van, ja, zal ik maar toch kiezen wat mijn vader koos? Nou, dat was dus toen toch ongeveer vanzelfsprekend. Je zat in dat uh, bepaalde gemeenschap. Je hoorde bij de katholieken, dus KVP. Of bij de socialisten, sociaaldemocraten. Dus Partij van de Arbeid, ga zo maar door. Dus de verschillen waren toen vrij klein. Ja, je zat eigenlijk gewoon in een soort keurslijf, meer dan nu. Ja, zo kun je dat ook zien als mensen dat zo ervaren hebben. Dat, mm -hmm. dat weet ik niet zeker. Misschien was het zo vanzelfsprekend dat je dat ook uh, goed vond om op bijvoorbeeld de KVP te stemmen, of je dat ook als keurslijf hebt ervaren, is maar de vraag. Want stemmen is in Nederland natuurlijk wel geheim, hè? Ja. Dus in het kieshokje, stemhokje, kun je altijd iets anders stemmen. Dan zou moeten. Ja, dat is waar. Dat zijn die gordijnenbonusstemmers. Ja. Uh, nou, bent u gespecialiseerd in informatievorming. Nou wordt vannacht de uitslag hopelijk bekend. Uh, beginnen ze dan morgen gelijk met de formatie? Um, nou, dat is dus inderdaad de vraag. Omdat... Wat, is de eerste, wat is het allereerste dat er eigenlijk gebeurt als die uitslag bekend is? Um, het eerste wat altijd gebeurt, dat is achter de schermen gaat de voorzitter van de Kamer informeren bij de fractievoorzitters... hebben jullie behoefte aan een debat? Dat gebeurt al decennia lang. Sinds de ja. jaren 70 hebben jullie behoefte aan een debat, eerst een Kamerdebat... Dat is in dit geval uh, Gerlie verbeet hè. Ja, en die heeft precies. aangegeven dat ook te gaan doen. Er is dan een hoop opheffen over: van ze neemt de rol van de koningin over. Die, die rol is ja. veranderd. Maar eigenlijk wat ze doet, is gewoon wat ze altijd al doen. Die precies, alleen dat weten wij allemaal eigenlijk niet. Want mm -hmm. dat is achter de schermen. En ja. de fractievoorzitters hebben tot nu altijd gezegd: nee, zo'n debat willen we niet. Dus wat er dan gebeurde, was dat de formatie begon de dag na de verkiezingen met de koningin. Die ontvangt dan eerst haar vaste adviseurs. Dat zijn er drie. En daarna alle fractievoorzitters. Ja, maar die rol van maar... de koningin is nu veranderd. Precies, die is wat uitgeschakeld. Nu uitgeschakeld. Is dat duidelijk. verstandig? Um, nou, dat is dus uh, een prangende vraag die we allemaal hebben. Omdat ja. die, die procedure zoals die er was, die was uh, vrij duidelijk en helder... Die lag eigenlijk van minuut tot minuut vast van zo en zo en zo doen we het. Duurde allemaal erg lang. Aan het eind van de rit was er een kabinet. Nu is de koningin eruit uh, er gezet. Ja, uit want het is een gebrek aan uh, democratisch gehalte daarvan. Precies. Dat wordt dan betwijfeld, Precies. maar het was in ieder geval wel transparant en duidelijk. Ja, het was transparant, omdat uh, de dag na de verkiezingen of die dag daarna gingen alle fractievoorzitters naar de koningin. Die brachten ja. advies uit en dat advies werd openbaar. Meteen. Ja. Dus we wisten van alle nou zeg, tien uh, fracties van dit is hoe zij de verkiezingsuitslag duiden. En wat er nu gaat gebeuren is dus nog maar de vraag. Hey, Gerrie Verbeet zegt nou ik kan morgen met alle nieuwe fractievoorzitters om de tafel gaan zitten. Het is nog niet zeker of ze dat ook willen. En vervolgens brengen ze dan bij haar een soort advies uit. En zo ja, wordt dat advies dan openbaar? En zo niet, zou je kunnen zeggen. ja, dan is het minder transparant. dan het was toen we naar de koningin gingen. Ja. Maar dat zijn dus allemaal vragen die we hebben, want we weten het niet. Ja, en eigenlijk weet niemand het precies. Precies, niemand. Dat is niemand. een beetje raar eigenlijk. Ja, dat is een beetje raar. Want toen het reglement van orde werd gewijzigd: hè, van nu gaat de Kamer het zelf doen, dit voorjaar. Toen hebben vele mensen zich afgevraagd, eh, onder wie ook ik, van... ja, maar hoe gaat het dan precies in zijn mm -hmm. werking? De precieze stappen die je normaal moet, moet nemen. Ja, ik krijg nu de indruk dat er een soort van, nou, we kijken wel even. Ja, dat bleek ook eh, de afgelopen week, bijvoorbeeld Arie Slob zei... laat mij dan maar het voortouw nemen, hè, van ik ben van een kleine partij... maar ik ben ook uh, deskundig. En ja. er werd gezegd, uh, de Kamervoorzitter kan iets doen. Ali ja, uh, Slob heeft aangegeven een rol te willen ja, spelen in het ja, proces. Precies, precies. Is, dat, is dat de ideale man? Hij is zelf opperde van wel, zo van, ik zit er al lang in, ik heb veel ervaring, ik weet hoe de hazen lopen, ja. ik ben van een kleine partij, dus geen bedreiging voor wie dan ook. Wat denkt u? Nee, ik denk niet dat, uh, dat de grote partijen dat, uh, dat willen, dat hij een soort informateursrol of verkennersrol krijgt, ik denk het niet. Nee. Um, krijgen we dan ook nu, want het is onduidelijk, maar betekent dat ook, uh, heeft dat ook invloed op de duur van die formatieperiode? Wordt dit een soort van een oeverloos verhaal? Nou, Nederland heeft al een traditie ja. van zeer lange formaties. He, met een record van zeven maanden. Maar een maand of uh, drieënhalf, vier is gemiddeld. Ja, gaat dat nog langer duren met de nieuwe procedure? Ik denk dat toch die ook we wel. Die we niet weten hoe die gaat verlopen. Precies, die. We... we dat niet weten? Nee, we weten niet hoe die zal gaan. Uh, Misschien gaat het wel sneller. Ja. Wat ze beogen is natuurlijk een beter proces. Dus dan zullen ze ook snelheid hoog in het vaandel hebben. Wellicht. Ja, nou is dit eerder gebeurd eigenlijk. Hè? In de jaren 70 hebben we dat een keer geprobeerd. Die rol van de koningin ook een beetje nou ja, naar de zijkant te duwen. Ja. Uh, en waarom besloten ze toen om het zonder koningin te doen? Nou het was dezelfde reden. Dat was eind jaren 60 een wens naar meer democratie. Ja. Een kleine rol voor de koningin. Maar wat ze toen voorstelden ging verder dan wat we nu krijgen. Toen wilden ze namelijk dat wij burgers van Nederland, de formateur zouden kiezen. Ja. Of eigenlijk de minister-president, dat wilde D66. Of uh, ja, de minister-president zelf kiezen. Nou, dat uh, voorstel ging van tafel. Toen kwam een voorstel van laten we dan de formateur kiezen. Nou, dat voorstel ging ook van tafel. En toen kwam de motie Kolfschoten, een beroemde motie. Dat was een soort cadeautje voor alle linkse vernieuwers. Van nou, dan gaan we met z'n allen in de Kamer erover debatteren. En dan dragen wij een formateur aan de koningin voor. En dan verder doet de koningin het. Mm -hmm. Maar wij dragen de formateur voor. De koningin benoemt die. En dan is er het oude uh, proces. En zo is en dat, dat ook gegaan toen? Ja, zeker. Uh, de koningin heeft toen echt gewacht na de verkiezingen. Ik geloof al een kleine twee weken. Lag de formatie dus helemaal stil. Toen is er gedebatteerd in de Tweede Kamer. Uh, 12 mei 1971. En toen kwamen ze er niet uit. Aha, dus het liep wel spaak. Het liep helemaal spaak. En toen werd er dus gezegd van ja, uh, met hangende pootjes... terug naar de koningin, van ja. doet u het toch maar. We zijn nu twee weken verder, er is niets gebeurd. En nu mag u de draad weer oppakken. En zou, uh, is het nog mogelijk dat dat nu ook weer gaat gebeuren dan? Um, of is het daar te laat voor? De, de kans, ja, de, de Kamer kan zich het eigenlijk niet veroorloven. Die hebben nu zo hard ingezet op we doen het zelf... Ja. dat het toch heel vreemd zou zijn als ze nu opnieuw zouden aankloppen... bij het paleis. Maar het is niet uitgesloten, ze is niet op vakantie. En ze zal zeker haar... Uh, haar plicht haar verantwoordelijkheid nemen als een beroep op haar wordt gedaan. Ja, um, wat zou u eigenlijk adviseren? Nou, u bent parlementair historicus, u, u, u heeft al die formaties uh, allemaal helder in het vizier. Wat is nou, wat zou verstandig zijn? Ja, ik heb er steeds op gehamerd van welke procedure u ook kiest, als die maar leidt tot een goed kabinet. En dat er geen enkel kabinet kan komen waar geen meerderheid voor de Tweede Kamer voor is, dat weten we al sinds eind jaren dertig, dus uh, al zo'n zo jaar of 70, 80. dus dat staat vast en dat ja. is ook goed. De Kamer moet ermee akkoord gaan. Welk welke procedure je kiest, is mij eigenlijk om het even... als die maar zorgvuldig en duidelijk is. Ja, en daar, ja, daar, ontbreekt, daar lijkt het nu dus een tikkeltje aan te ontbreken. Ja, want het is toch merkwaardig dat we eigenlijk niet weten... wat er nu gaat gebeuren. Precies, ja. precies. En uh, het, het extra spannend maakt natuurlijk... dat PvdA en VVD staan allebei eigenlijk op uh, evenveel zetels. Is dat uh, eerder voorgekomen? Dat die, dat die race zo nek aan nek is als die nu is? Ja, precies twee jaar geleden. Ja. Toen kwam op de, de uitslagenavond... was het 30-31 voor uh, Cohen, voor Rutte... En dat was even, stond uh, Cohen weer voor, en dan uh, Rutte. En het verschil in stemmen was zeer gering. En het kwam uiteindelijk uit op 31-30. Dus het antwoord is ja, ja, dat hebben we eerder gezien. Uh, en zeer recent ook nog. En zeer in wat, recent. In wat verdere, als we wat verder terugkijken? Um, dat het echt ja. Uh, bijvoorbeeld in uh, 1981 of 82. toen was het uh, nek aan nek Partij van de Arbeid CDA. En toen won het CDA... En met net twee of drie zetels meer. Maar dan hebben we het over grote aantallen hoor. Dan is het iets van 53 zetels, 51 zetels. Ja. Zoveel kon één partij in die tijd nog halen. Ja, nou hebben wij het huidige systeem: met, uh, parlementaire, uh, we zijn een parlementaire democratie. Een monarchie met een parlementaire uh, stelsel. Um, als ik het goed heb, doen we dat al sinds 1848. hè? Ja, sinds 1848, Nou, hè, met Torbeck hebben we dat nog niet... Dat een... bedoel ik, ja. Ja, toen werd de koningin, uh, die, of de koning toen... was niet meer degene die bepaalde welk kabinet er kwam... welke regering er kwam, maar dat ging toen... Uh, het was de koning is onschendbaar... Ja. ministers zijn verantwoordelijk. Dat die, die staat nog steeds in de grondwet, dat dateert van toen. En vanaf dat moment is er dus een formateur... die gaat kijken welk kabinet we uh, kunnen gaan samenstellen. Wel in opdracht van de koning, hè. Nou ja, dat is altijd zo uh, gebleven. En sinds die tijd, tot en met uh, twee jaar geleden... Dus in 160 jaar heeft zich geleidelijk daaromheen een procedure ontwikkeld... die alsmaar complexer, uitgebreider is ja. geworden. Want toen ging het wel wat sneller. Ja. U moet nog stemmen dus, hè? Ja, dat klopt. Waar gaat u dat doen? Ik ga dat in Nijmegen doen. Oké, okay, hartelijk dank. Carla van Baarle, parlementair historica. Ja, verslaggever Joris Kreugel is de afgelopen dagen, u heeft dat gehoord, met de politieke partijen mee geweest om te flyeren. De SP is vandaag aan de beurt en Joris is gekoppeld aan vrijwilligster Hilde Koelmans. Ja, je moet ook zo zien uh, van deze roltrap, 1 op de 10 is een SP-stemmer, wat je hier ook doet. En alles wat je extra binnenhaalt is mooi en uh, er komen hier zoveel mensen langs, er zit er vast nog wel wat bij. Maar jullie zijn hier op het Centraal Station in Utrecht echt al uh, behoorlijke tijd aan het flyeren. Is het nu op een gegeven moment al mensen jou gaan zwaaien? Hé, hey, daar is Hilde weer van de SP. Ja, sommigen wel. En die geven ja, er nog gaan. een flyertje? Nou, als ze willen. <laughs> Zie je al uh, SP'ers rondlopen? Nou, we zijn met twaalf uh, man, dus... En niet de enige, Nou, iedereen staat hier sinds vandaag. Maar wij stonden hier vanaf vorige week maandag. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. We zien hier groen links staan, uh, de VVD. PvdA staat hier PvdA ook nog. Ja, ook nog. Dus zien we eigenlijk een beetje een soort van, hé, hey, de SP staat hier. Nou, je ziet doen. mensen wel, als ze de roltrap afkomen, echt van hoe kan ik dit in godsnaam ontwijken. Ja. Maar ja, goed, als je er niet tussen staat, dan mis je de boot. Denk je? Dat zou zomaar kunnen. Maar praat je ook een beetje hier met de VVD, dus uh, laat je die een beetje links liggen. <laughs> Rechts liggen, ja. <laughs> ja. is ze dan ook een beetje haat en strijd. En, uh... Ja. En, en... Eigen, ja, het, is, het is eigenlijk jullie territorium geweest ja, het... al die tijd. Nou, inderdaad, ja. En uh, zoals de PVDA, die heeft er lekker uitgeslapen. Die komen uh, nu pas aanzetten. Uh, daar heeft de SP niks mee. Nee, hup werken. Goedemorgen. SP? Ook oh, die mensen allemaal hard, hè? Ja, ja, ja. Ah, daar is de P van de A. Ook een flyertje van de SP? Nee, ik hoef geen flyertje van de SP, want ik heb mijn keuze al gemaakt. Maar jullie weten wel dat dit het territorium eigenlijk is van de SP, hè? Ja. Nou. Stond die namelijk vorige week al. Dat is inderdaad heel knap. Toen waren wij nog deur aan deur aan het gaan. Uh, Ik dacht die... dat is een hele mooie plek. Daar gaan wij ook staan. Ja, en wij hopen op 12 september als eerste te komen. Dank u wel. Ja, laat maar, hè? Nou, hij komt er nog wel van terug woensdag. Hé, hey, uh, de vlaartjes in je hand, Hilde. Als je heel even kort iemand aan mag spreken, wat zeg jij dan? Stem tegen de asociale bezuinigingen, stem SP. En nog meer? Hou PvdA links en uh, Rutte uit het torentje. En dan iets inhoudelijks over de SP. Ehm, um, tjoh. Waar staat het voor? Voor een sociaal Nederland. Ja, dat vind ik toch wel het belangrijkste? En op die ja. manier probeer jij mensen te overtuigen dat zij op bloemen gaan stemmen. En dat is nodig, hè? Dat is heel hard nodig, ja, juist nu. SP? Ik kan ook mensen mopperen. Ja, <laughs> het is ook echt nog vroeg. Nee, geen SP flyer? Nee. En waarom niet? Ik weet het nog helemaal niet. Ik ben helemaal nog blanco. Ik beslis in het stemmokje. Doet u uw ogen dicht en dan pakt u de potlood en dan prikt u. het Zo zal het wel zijn. Ik heb geen idee. Blind prikken? Ja, Een je prik, ja. Kan toch eigenlijk helemaal Ja, dat, is, dat vind ik, ik toch ook wel een beetje. Dat vind ik eigenlijk, die vrouw mag eigenlijk gewoon niet stemmen. Nou, op zo'n manier, ja. Ja, het is moeilijk. Ja, het mag, maar ja, ja. Krijg ik bij de SP alleen een flyer? Hè? Een flyertje en we hebben lollies. En we hebben sponsjes natuurlijk. En? Een sponsje voor de grote schoonmaak om de boel eens even goed schoon te maken daar. Joris Keugel aan het flyeren met vrijwilligster Hilde Koelmans. En straks tussen drie en half vier vanmiddag is dat dus... meer over de flyeractie van de SP. Zometeen gaan we horen van Ferry de Groot... wat het telefoonnummer is dat mensen ja, kunnen bellen nou, om te klagen. Uh, vandaag voor het laatst ja, 0800... Ja. Wat was het nou? 1121. Ja, 0800... En 11.21, ja. En dan kan je al alles kwijt wat je wil en zo. En, uh, over uh, die en die en die. En over Rutte. Maar je mag ook over uh, Felix Meurders mag je praten. Want die <laughs> mag zit je ook hier klagen hier? over Felix ja, Murder? Ja, want hij zit hier na in het programma. Na ja, 11.00 begint hij. En uh, mijn lijnen staan uh, pas na het nieuw of na de pips van 11 uur open. Want dat is een technische reden. Okay. Vind dus je ja, leuk om te doen, die ja, klachten? Ik vind het vind enig om ja? te doen. Ja, ik vind het jammer dat het afgelopen is. Aha. Wat, Weet... wat valt je eigenlijk op aan de klachten? Uh, dat geen klachten zijn. Nee? Nee, nee, nee. Het is meestal een beetje... Uh, ja. Mensen willen gewoon een praatje maken eigenlijk. Ja, en, en die willen hun eitje kwijt en zo. En de een heeft een, uh, een zacht gekookt eitje... en de ander heeft een hardgekookt uh, eitje. <lacht> ja. En ik heb geprobeerd om er in ieder geval... geen uh, politieke uh, uitspraken op te doen... maar gewoon de mensen de gelegenheid te geven... om maar uh, lekker even uh, online de klachten... op 0800 1121. Heel goed. Tot vanmiddag